Het is middernacht zondag 12 januari, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De omstreden Franse cabaretier Jeudonnet past zijn show aan. Binnen en buiten Frankrijk was er veel ophef over de show... die antisemitisch zou zijn en beledigend voor slachtoffers van de holocaust. Op een persconferentie zei Jeudonnet dat hij zich wil houden aan de wet... en dat er in zijn nieuwe aangepaste show geen anti-Joodse uitlatingen meer zullen zitten.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 Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede avond, en welkom vanuit het Aitana Hotel. Roommate, Mag ik ook zeggen. Uh, dat is hier in Amsterdam. En dan kijken wij uit over het ei. En dan zien wij een prachtige nacht. Maar het is ook een prachtige avond geweest. Want ik heb een man zien optreden met vuur, met passie, met drift. Kan je wel zeggen. En hij treedt niet alleen op. Hij is ook radiopresentator. Hij is televisiepresentator. Hij schrijft. Maar ja, zijn grootste ding is denk ik toch hardlopen. Ja, dan weet u het waarschijnlijk al. Ik heb het over niemand minder dan cabaretier Dolph Jansen. En hij eh, trad op in de meervaart met zijn voorstelling top en topvorm. En <laughs> in topvorm doet hij de deur open. Bijzonder goede avond. Het is heel raar als je in je hotelkamer zit en je wil even wat rust. En je hoort op de gang een man gewoon anderhalf minuut lang luid in zichzelf praten. <gacht> komt dat hier toe? Maar, maar kom binnen. Het is, uh, dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd. Terwijl ik dit toch al een paar jaar doe. Ja, nee, dat geloof ik. Maar dat je als in een hotel bent en dat je dan toch ja, laten we zeggen, voor je, voor je rust komt... En dat je dan er staat gewoon een vent voor mijn deur. En die staat gewoon te praten. Ik kan het niet verstaan, want het is, het is, het is een goed geïsoleerd hotel. Ah. Mocht, u, mocht u daar behoefte aan hebben. En wat een plek, man. Vind je het mooi? Ja, het is mooi. We, we, we kijken uit over we kijken Amsterdam natuurlijk. Het ei. Hè? Het ei in ieder geval. En dus de, de, de, dat is de overkant. Ja. Ja, de mensen thuis denken, oh, is dat de overkant? Maar, uh, Jouw stad, hè, Amsterdam. Ik heb uh, mijn hele leven in Amsterdam gewoond. Uh, en ik woon nu um, een jaar of... Maar ik vergeet altijd hoe lang ik denk, misschien wel 12. In Oudekerk, wat natuurlijk niet Amsterdam is, maar wel nog dichtbij genoeg. En daarvoor heb ik altijd in. Uh, 12 jaar, 13 jaar in het Centrum gewoond. En daarna in uh, de Watergastmeer, in deze buurt, uh, Zuidoost. Ik ben overal geweest. Maar als je nou nu zo een beetje kijkt over de grote stad Amsterdam, mis je het dan? Als je zo uh, denkt aan de rust die je in uh, Oudekerk aan Amstel hebt? Nou, eigenlijk niet. Maar dat is ook omdat. Um, omdat Amsterdam dichtbij genoeg is om nou ja, even naartoe te gaan. Ik ben in Amsterdam als het nodig is. Dus als ik een afspraak heb of als ik uh, in februari sta ik uh, zes in een kleine komedie. Nou, dat vind ik heerlijk. Dan ben ik elke dag in Amsterdam. Um, en anders, als ik er niet hoef te zijn, dan weet ik dat het in de buurt is. Maar, uh, maar ja, weet je wel, dan ben ik, weet ik veel uh, van de week weer in Enschede. En dan denk ik, oh, weet je wel, ja, lekker. Uh, even een, een halve dag in Enschede en dan s'avonds weer naar huis. Dus ik kom op genoeg plekken. Ik maak genoeg mee. En... Uh, ik vind Amsterdam altijd lekker om, om te zijn. En een paar buurtjes vind ik echt leuk. Maar uh, ik hoef er niet middenin te zitten. En vanavond moest je er weer zijn, want je moest spelen. Hoe ja, ging het? het ja, ik, was zelf, ja, bedoel, uh, uh, ik was zelf heel blij. Uh, uh, het gek is natuurlijk, we, we speelden in de meervaart. En dat is officieel wel Amsterdam. Maar volgens mij voor de mensen daar en ook voor de Amsterdammer niet... Volgens mij heel weinig Amsterdammers gaan überhaupt langs de Slote Plas om daar te komen. En het is aan de andere kant van de ring. Dat het ik... is buiten de ring ja. en het is ook nog achter die Slote Plas. Het is, het is Osdorp geloof ik. En, um, maar voor mij, ja, weet je, het is toch, ik bedoel, uh, uh, net als ik in Amstelveen speel is ook weer een andere sfeer. Maar het hoort er voor mij wel een beetje bij. Maar hoe ging uh, het? Ik was heel blij. Ik was ja? heel blij. Ja, Waarom was je zo blij? Um, nou, omdat wat ik doe, ik, ik ben een voorstelling topvorm en daar wil ik een aantal dingen vertellen. En die gaan over het lichaam en over wat ik voel in mijn lichaam en wat mensen doen met hun lichaam... qua eten en trainen en piercings en tattoos en noem wat maar op. Uh, en over de vrijheid die je in je lichaam hebt. Um, en dat vertel ik elke avond. Maar ik heb, geen, ik, heb, ik heb nooit een voorstelling van A tot Z die vast ligt. Maar ik heb een voorstelling die ik elke avond op het moment dat ik oploop... bedenk, nou nu begin ik op die manier en dan eens kijken wat er gebeurt. En geen enkele zin zit op dezelfde plek. En ook geen enkele zin ligt vast eigenlijk. Uh, en er zijn een aantal verhalen die altijd terugkomen... en een paar gedichten en een paar andere dingen... Dus dat betekent dat ik elke avond het spannend maak van... wat is de sfeer in de zaal? Gaan ze meteen mee of niet? Als ik in Limburg of in Groningen ben, verstaan ze me meteen... en versta ik hen als ik wat vraag. Al die dingen heb ik graag. Ik wil graag dat het open ligt. En ook dus, als ik vlakbij Amsterdam speel of in Amsterdam... heb je echt een andere sfeer dan op al die andere plekken. Amsterdammers zijn meestal wat zo van... nou, kom erop en we hebben het allemaal al gezien. Dus in die zin een kleine komedie is fantastisch spelen... maar zeker uh, de eerste avond is altijd weer wennen aan Amsterdam... En op andere plekken waar je speelt... Uh, is soms een soort van, zeker kleinere zalen... een soort van blijdschap dat je er überhaupt <lacht> bent. Dus dan heb je al, nou, zal ik zeggen, een stel één of voor. Um, en, maar ik vind ook dat echt een lol. Ik, uh, uh, acteurs die ik wel spreek, die hebben natuurlijk tekst. En dat ligt vast. En veel collega's hebben ook een voorstelling. Die ligt vast. En ik heb echt de lol van... Dit is wat ik ga vertellen. Ik heb twee uur materiaal, bij wijze van spreken, in mijn hoofd. Ik ga 1 uur 40 max spelen. Ik heb een klokje, dus dat ik in ieder geval ongeveer weet uh, wat ik doe. En vanavond... Um, terwijl ik hem echt al vaak gespeeld heb... was er een stuk wat ik volledig overgeslagen heb. En als spelende kwam ik in een verhaal terecht... waarvan ik wist, het verhaal van die jongen van 16 die een, een hoed gaat een hoed ja. kopen. Dat ben, ben ik dan. En ik realiseer me opeens, ik heb gewoon een heel stuk niet gedaan. Maar in mijn voorstelling merkt niemand dat. Want ik kan gewoon vertellen over die jongen... en over dat lichaam, wat zich aan het ontwikkelen was. Ik ben gaan lopen op mijn vijftiende. Waarmee ik zo die stap kon maken naar de vrijheid in mijn en in jouw lichaam... en een paar andere verhalen kon vertellen... die ik gewoon, ik was gewoon overgeslagen. En dat vind ik zonde, want het zijn leuke verhalen. Die komen er alsnog. En ik kom ook weer bijna ongemerkt terug in die jongen van 16 met het andere verhaal. Dus dat, in mijn voorstel kan dat. En ik heb er ook lol in dat ik, ook als ik me vergis... of als ik iets, iets uh, vergeet of iets uh, te veel of te weinig... kan ik het gewoon herstellen. En kom ik toch uit waar ik wil met een verhaal over... Dat je zelf bepaalt hoe je eruit ziet en hoe blij je daarmee kan zijn. En, uh, en je komt uit aan het einde en ik laat de mensen bepalen hoe ik eindig. En we hebben een leuke avond gehad. Zo, dat zou ik zeggen. Ja. Maar het zal je niet verrassen als ik zeg, van, je bent natuurlijk druk op het podium. Uh, uh, zoals zo vaak. Ja. Hoe ben je dan nu? Nou het gekke is, ik ben op het podium natuurlijk. Uh, Laten we zeggen, ik noem het zelf uh, graag energiek. Mensen die mij kennen, zeker van de tijd dat ik veel tv deed... waar alles nog een keer uitvergroot wordt... denken dat ik een heel druk en aanwezig iemand ben. Maar dat ben ik helemaal niet. Alleen op een podium moet ik een zaal... en dat kan drie, vierhond mensen zijn... of ik, ik had van de week een, een, op een hele andere manier een, een klus... en er zaten ruim 2000 mensen of stonden ruim 2000 mensen... Uh, overal heen verspreid. verspreid. die moet je er allemaal bij houden. En dat betekent je moet energie geven... en, en in mijn geval een beetje snelheid, maar vooral energie maar ook de concentratie van ook achter op de tweede balkon, noem maar op... iedereen erbij houden. En elke zin, elk woord moet op zijn plek zitten. Dat is heel gek, maar als je je verspreekt of als een zin niet klopt... dan werkt de grap ook niet. En dat is een keer niet erg, maar in principe vind ik dat in zo'n voorstelling... terwijl ik niet van tevoren weet dat ik ga zeggen... elk woord op zijn plek moet zitten. En dan zeggen, als ik dan een talent heb, is dat een talent? van Ik kan een verhaal vertellen, ergens uitkomen... een site, nog drie grappen maken... meenemen wat er een kwartier eerder in de voorstelling gebeurd is... in mijn uh, hoofd opeens de gedachte hebben... als ik een verhaal vertel... wat gaat over, laten we zeggen, de Nederlandse publieke omroep... ik denk van, oh verdomd, er zitten nog drie BNN-collega's uh, in de zaal... Dat moet ik wel even meenemen. Terwijl verder niemand van die 380 mensen dat weet. Dat maakt geen reet uit. Maar op het moment dat ik het even over de VARA heb, toevallig... dan realiseer ik me wel... Ja, we zijn nu wat Is het BNN-VARA of VARA-BNN? Het is BNN-VARA. BNN-VARA. En jullie zijn er, om die voorstelling te zien... Ja. voor mij is dat volstrekt logisch om dat mee te nemen. Ja, Net vond, zoals ik met techniek meeneemde en dingen. Ja. Maar dat is, ja. dat is, in mijn hoofd is dat volstrekt normaal. Ja, ik hou ervan hoor. Ja. Maar uh, ik, ik merk gewoon, die, die energie, die, die spat ook de zaal in. En ja. dat, vindt, dat, dat ik denk dat sommige mensen op vrijdagavond even moeten wennen... aan het tempo waarin het dan gaat. Ja. Maar ik ben er klaar voor. Maar nu ben je inderdaad een stuk. Ja, ontspannender. Gaat ja. dat heel snel bij jou, dat je het podium afloopt... en dat je dan weer gewoon... Ja, het is, het is ook logisch, want je kunt natuurlijk, je kunt natuurlijk op zo'n dag... Euh, Laten we zeggen, je kunt als man maar een paar keer pieken. Um, oh. <laughs> nou, een keer of vijf, zes, even maar dan op een paar keer. Je vijf, dus. Oké, okay, vier. Oh. Um, <laughs> Hey, mensen, kom op nou. Um, nee, maar het is, het is voor mij logisch om daar weet je, wij om, zeker om, om vijf voor acht in mijn klederkamer kan ik nog onderuit gezakt zitten en dan weet ik, er komt de, de concentratie, er komt iets van spanning bij, geen spanning in de zin van, oh gaat het wel goed, maar gewoon, ja scherpe concentratie en spanning van je voelt de zaal vollopen lopen, dan gaat iets gebeuren en dan om 16 over acht moet ik op zijn scherpst zijn en dat hou ik zolang vol als nodig is, maar dan is het ook logisch dat je daarna, meestal zit je dan nu ongeveer in de auto of ben je onderweg of wat ik voor wat en dan heb ik wat, wat cd'tjes en dan zit ik een beetje te luisteren en eventueel met mijn techniek te praten en meestal gewoon muziek luisteren en tot rust komen en dat is wat je nodig hebt om een uur later ook weer te kunnen slapen en de volgende dag nou ja. weer. in deze kamer kan je buiten gewoon goed ontspannen. Ja, wat, wat dit? Hebt... Want weet ja, je, de me... mensen kunnen het niet zien, maar wat is dit? Dit is een bank. Dit is een bank. Ja, maar het, het ziet eruit als een soort van, zo... van... Ja, een bank/slash kunst. Ja, het is prachtig. Maar met, met, met ik, ik, je hebt de, de helft van de vleugel van je kamer nog in... niet gezien, man. Maar, want, maar, maar, maar, maar, maar er zit gewoon een vrouw op mijn bed. Ja, maar dat is <laughs> mooi, toch? Dan krijg je allemaal gratis feit. Dat is de, te, de technicusvrouw. Oh, en ook heel veel schuiven en dingen. Ja, mooi. Maar, want uh, ja, het gaat topvorm. Ja? Het gaat over jouw lichaam. Je ja. voorstelling. Uh, ja. En ik weet niet of je hem gehoord hebt. De Theo Maasen die ook iets zei in de oudejaarsconferentie over lichaam. Niet gehoord, lichaam. maar wel gehoord. Nou, wacht, dat dan het, gehoord gaan we niet. even terug weer naar die andere vleugel. Want dan moet je heel even je, uh, je koptelefoon opzetten. Okay. Laat hem heel even horen. Oh, wat goed en dat zeg. En vind ja. ik dan toch want wel ik even denk, ik het, Voor de duidelijkheid, ik, wil hem, uh, ik, ik zie altijd uh, dingen van collega's. Ja. Maar niet op oudejaarsavond. En we zijn nu wat, dus ik, ik ga hem heel binnenkort nee, maar gaan maar ja, zien. Deze ik moet je even luisteren als het ja, toch over je lichaam gaat. Ja, ik luister. Nou, ik denk wel eens als ik in de tijd van de Neandertalers geleefd had... Negen, denk ik. Ja? Nee, dankjewel. Ik ben, uh... En dan te bedenken dat ik... Ik ben natuurlijk een, een cabaretier ook nog eens. Hè? Je, je zou mij ook moeten beoordelen in die specifieke categorie. Ja, ik weet niet of jij wel eens op deze afstand uh, Dolf Jansen hebt. Uh... <lacht> ja? <lacht> ik vind... Jansen ziet er altijd een beetje uit als een aids in een concentratiekamp die een hongerstaking is. Ja? Ja? Tijdens de Ramadan dan, had ik dat erbij gezegd? Tijdens de Ramadan. ja. Ja, ja Theo Maasen over Dolph Jansen, over jou, over je lichaam. Vind je het een goede grap? Nou, kijk, ik ga echt Theo niet tegenspreken... want die is uh, succesvoller en sterker dan ik... Aan de andere kant, ik, ik loop je harder. Um, ja, het gekke is, want ik, mensen hadden gelijk natuurlijk gemeld op Twitter op andere plekken... dat dit uh, En ook uh, letterlijk inderdaad dit omschreven. Dus het kwam, uh, kwam binnen. Uh, ik vind beledigingen uh, altijd goed. Uh, als er een reden voor is ook. En uh, als ik puur als satiricus kijk... dan is de grap niet goed opgebouwd. Want volgens mij is de grap... hij is een ex-patiënt in hongerstaking. Punt, tijdens de ramadan. Dat concentratiekamp was volgens mij niet nodig geweest. Maar hij komt ermee weg, dus dan is het een goede grap. Ja. Maar wij staan hier ook in deze... Nou, Dan terug even over de Oudejaarsconferentie. Je hebt hem nog niet gezien. Nee. Um, maar Oudejaarsconferentie is natuurlijk toch een ding in, in, in Nederland. Hè. Dat is de, ja. de hoogmis, denk ik, van, uh, van een heel jaar. Ja. En jij hebt hem 24 keer gedaan? Ja, ik heb hem nu denk ik 24 keer gedaan. Uh, als, als, wij noemen het altijd de Oudejaars. En dat ben ik blijven doen. Dus wij, uh, Lebens Jansen, hebben 17 jaar samengespeeld. En uh, ook 17 keer een Oudejaars gemaakt. Dus zeker nog voor wij, en dat is nu 25 jaar geleden bijna... voor wij Leiden wonen het festival. Daarvoor hadden we al hier verderop in de Engelenbak... bij de Open Bak, hadden wij als twee yogis jo die cabaret gingen doen... hadden wij een voorstelling gemaakt van een kwartier. Want je mocht maximaal een kwartier. En dat was de oudejaars van wat we het toen geweest zijn. Euh, weet ik veel, 50 jaar geleden. En, euh, en toen zei Ben Lansing, die dat runde, zei... kom je volgende week terug, doe je nog een keer de oudejaars. Dus we hebben dat twee keer een kwartier de oudejaars gedaan. Gewoon grap over het jaar. Toen hebben we Leiden gedaan. En toen was het volgens logisch om ook dat jaar een oudejaars te doen. Terwijl onze impresario zei... je gaat een voorstelling maken, een try-outen. Ja, zeiden we, gaan we doen. Maar ook een oudejaars. En altijd volgehouden. En altijd volgehouden. En Behalve afgelopen altijd. jaar. Afgelopen jaar niet, maar dat is eigenlijk puur... een. Ja, weet je in theater moet je plannen en dingen. Ik wilde, het topvorm wat ik nu speel... wilde ik, uh, samen met Jessica Borst, mijn regisseur... hadden we bedacht, ik moet weer langer één voorstelling spelen. Normaal speel ik maar drie, vier maanden een voorstelling. Dus een oudejaars. En dan ga ik weer wat anders doen. En... Zij vinden het goed om te zien wat er gebeurt als dus ik langer speel en hoe zich dat ontwikkelt en, en meer verhalen vertel ik vat. Um, dus in die zin een langere adem. Dus ik ben in maart vorig jaar begonnen... drie maanden kleine zalen voor zijn gemaakt... en eigenlijk in de zomer weer helemaal weggeflikkerd. Maar goed, en dit hele seizoen spelen. En dan kan je niet het hele seizoen spelen en ook nog een oudejaars doen... want dan heb je ook weer tijd voor nodig en ook gewoon spelen. Dan moet ik november en december uh, oudejaars doen en dan deze weer oppikken... Vond ik uh, niet slim. Dus ik, uh, ik, ik heb deze gewoon gespeeld. En, uh, en uh, dit jaar speel ik gewoon weer een oudejaars. Waar september. heb je hem dit jaar gemist? Ja, wel omdat ik, ik hou van spelen. Ik hou ook van spelen in december. En ik had het dus bewust in december wel een paar weken vrijgehouden... voor het geval ik toch nog iets zou bedenken. Wat ook nog bijna lukte, maar was het uiteindelijk... organisatorisch uh, was het, oh, het te veel gedoe. Um, dus ik, ik wilde het, eigenlijk wilde ik tijd vrij hebben om of toch een oudejaars te doen. Gewoon een klein, late Maar waarom uh, late wil je dat zo graag? Wat is het mooie eraan? Omdat het een vorm een is die vanaf het begin bij ons en ook bij mij hoort lebbes is het daarna niet meer gaan doen. Hij uh, heeft straks nog één keer met, met Maarten aan samen een soort van late night dingetje gedaan. Liedjes van Maarten en, en grappen van lebbes uh, Vijf avonden late night in de comedie. Uh, ik ben het elk jaar gaan doen. Op het moment dat dat Lebbes en Koos, onze regisseur... Euh, laat ik zeggen, besloten... dat Lebbes en Jansen een jaar later zou ophouden te bestaan... Euh, was ik er nog niet klaar mee. Omdat we nog steeds elk jaar oudejaars maakten. Geen voorstelling meer, maar wel elk jaar oudejaars. En ik voelde, ja, er zit nog zoveel in... en we kunnen nog zoveel moois maken. Maar Lebbes had behoefte aan op een andere manier... zijn leven plannen en zijn theater plannen. En ja, dan houdt het op. Het is een relatie. En, euh, dus we hebben dat, toen dat jaar nog gedaan... een hele fijne voorstelling. Maar toen, tijdens dat gesprek... dacht ik al... Ik ga volgend jaar solo, een oudejaars doen, wat dan ook. En dat ben ik gaan doen. Gewoon uh, vanaf september kleine zalen, spelen, uh, naar grotere zalen toe. En dat heb ik elk jaar gedaan. En dat zal ik ook dit jaar weer doen. Wat is het mooie eraan? Wat, waar, waar geniet jij van? Want dan ben je nu eigenlijk al bezig met de oudejaars die jij moet spelen. Op, uh, nou ja, rond vanaf en september, jaar. en dan oktober, en dan december. Ja, uh, wat er voor mij mooi aan is, is dat, is dat je aan de ene kant de vrijheid hebt om het in te vullen zoals je wil. Uh, wij deden vroeger alle grote onderwerpen, stapeltje grappen en dan bam, bam, bam. En dan een uur, begonnen met drie kwartier later, een uur later, volledig voorstel. Um, wat ik het mooie vind is inderdaad dat je de vrijheid hebt... om binnen die oudejaars je eigen vorm te kiezen. en uh, Dus je kan ook verhalen vertellen, ook andere dingen. Het hoeft niet allemaal over het jaar. Maar er zit in een jaar vaak een soort van gevoel of een thematiek. Die vind je, dat kan in februari zijn of dat kan in, in eind november zijn... En dat is dan voor mij dat jaar, dat is ook mijn keuze, ook ja. van de onderwerpen. Als mensen op een paar punten zeggen, eind dit jaar... ja, maar er zat helemaal niks in over uh, het plotseling aftreden van Willem-Alexander in april. Weet je wel, vanwege dat schandaal. Um, <lacht> dan zeg ik, ja, maar ik vond die van belang. Terwijl, uh, als wij spreken afgelopen jaar... en uh, je zou als kabbaliseer alles hebben opgehangen aan, laten we zeggen privacy, het verdwijnen daarvan... en een aantal helden die het nog probeert ons duidelijk te maken... zo zit de wereld in elkaar. Dat is een keuze. Ja. Je kan het ook hebben over... over maar wat het, was uh, jouw thema van 2013 dan? Nou, ik denk, dan noem ik dat... wat ik in mijn huidige voorstelling doe, topvorm... die gaat op een bepaald moment over voeding... en over dat wij, wij als consumenten of hoe je het noemen wil... niet meer weten wat eten we eigenlijk, is het wel veilig... Uh, worden onze belangen beschermd, al die dingen. Daar raak ik in één zin even ook aan privacy en een aantal andere dingen... Dat zou iets geweest kunnen zijn. Want dat gaat uiteindelijk in alle vormen over ons persoonlijke leven. Over wat, ook wat wel en niet publiek is. Ik vind dat bepaalde dingen in ons privéleven... Uh, weet je wel, niet veel mensen weten dat wij een relatie hebben. Maar ik vind ook dat, dat dat, weet je wel, dat is ons ding. Dat hoeft niet naar buiten te treden. En, dat hoeft en, alleszins niet op de radio. En of? zeker niet op de radio. Maar dat, dat kun je natuurlijk monteren als het niet live is. En, uh, uh, dus ik vind dat je hebt recht op een, op een, op een eigen levensgebied. als privacy. En het idee dat op alle niveaus wordt gezegd... Ja, maar als wij jou afluisteren, onderzoeken, noem maar op als je niks te verbergen hebt, dan moet je ook niet zeuren. Dat is aan Toma niet waar. Dus dat zou een ding kunnen zijn om het over te hebben... en daaraan te raken. En als het dan ook gaat over, ik zal maar zeggen... hebben wij recht om te weten wat Onno Hoes in zijn vrije tijd doet... en uh, is het wel of niet heel grappig dat Albert Verlinde... die er zijn werk voor maakt om het riool open te trekken... Uh, kan allemaal, maar dat is een keuze die je als spelende maakt. En dan is het mijn visie op het jaar. En elk jaar heeft... Uh mooie dingen. Wow. Uh, nu is jouw uh, visie van het jaar of Ik heb van jouw voorstelling dat je voorstelling... hem onder de douche gaat uh, nemen. Nee nee, nee, nee, helemaal nee, nee. niet. Ik wil je voor nee. de spiegel zetten, okay, want sorry. jouw voorstelling ah. gaat over jouw lichaam. Ja. Nou, ja. en, uh, nou ja, beschrijf het dan maar eens. God, ja, wat ik, wat, wat Want ik, jij bent een goede radiomaker ook. Hè? Dus jij kan als ja, geen ander... Wij jij hebt van Felix Murlers het vak geleerd. Ja. Jansen. <laughs> jij gaat nu heel mooi en, je lichaam beschrijven. Je, eh, ik heb even mijn shirt omhoog gedaan. Dat is toch radio. Waarom ik dat doe, dat heb je gemerkt vanavond. En uh, mensen denken dat je alles verzint. Maar alles is waar. Ik, ik heb dus twee gekneusde ribben. En uh, sinds bijna twee weken nu... En dat is op zich te behappen. Maar als je dus bewegingen maakt... of maar wat heb lachen, je Ik ben op een rare manier gevallen. Waardoor een, een houten trapleuning met zijn punt onder mijn twee ribben is terechtgekomen. En dat doet gewoon heel erg pijn. Ja. Um, en wat ik tijdens de merkt, merkte... Als ik, dus een paar, ik moet soms lachen om wat er gebeurt. Ja? En dan, je, je zag me misschien soms... Kreiden, want het ja, ja, ja. doet echt erg pijn. Dus het lichaam is op zich nog uh, verder redelijk in stand. Ja, het is, het is, wat um, zie je? Ik zie, um, kijk, wat je natuurlijk ziet als je je, je kleren aan hebt... Is, een, is, is je hoofd, is je gezicht. En dat is aantoonbaar een, een, een, een, magere, een magere kop. Waardoor mensen, als ik wel eens op de vee verschijn, vaak denken dat er iets met mij mis is. Dat is niet het geval. Dit, dit, dit heet ja, in, in mijn leven als atleet heet dit afgetraind. En um, toen ik, nog, ik, bedoel, ik train nog steeds serieus, maar toen ik ook wedstrijden liep, dan wist ik op een bepaald moment als me, uh, mijn wangen ongeveer zijn wat ze nu zijn, dus mild ingevallen en uh, mijn ogen niet te diepliggend, uh, jukbeenderen aanwezig, noem maar op. Dan wist je nou, ik heb hard genoeg getraind. Het moet niet erger worden dan dit, want dan ben je te licht... Uh, of dan gaat het op kosten van kracht. Uh, en, en dan weet ik van nou, uh, ik heb hard getraind, ik ben er klaar voor. Uh, dus dat is wat je ziet. Uh, ben je er trots op op je lichaam? Ja, ik ben er trots op. En dat heeft denk ik ook wat te maken met... Ik was een mager jongetje met spillebeentjes... en die ook feitelijk qua sport uh, niks kon. Uh, ook niet veel durfde, maar ook niks kon. Bij gym of noem maar op jaren gevoetbald zonder... Uh, ik heb in een voorstelling twee jaar geleden een verhaal verteld... over mijn voetbalcarrière. En ik heb echt jaren zonder bril gevoetbald... want die kon stuk gaan. Dus ik zag feitelijk alleen een, een, een stukje om me heen. En de rest was mist en dinges. En dat denken mensen dat is een grap Maar het is gewoon echt waar. Want ik durfde niet met een bril te voetballen. Dus als, de, als ik de bal zag, ging ik erachteraan. En dan ging ik hollen. Maar of ik dan ook feitelijk weer bij het doel uitkwam... dat was ook nog maar een ding. Dus ik, ik heb mezelf wel handicaps opgelegd. Uh, maar, maar ik ben ja, trots op. In de zin van, uh, ik ben 50 en het is... Uh, vaak zie je bij, ja, bij mannen en vrouwen dingen die gaan uh, hangen... Of, of dikker worden, of weet ik veel wat. En bij mij is het pezig uh, en, uh, en uh, gespierd. Ja, want... Dat komt door jouw fanatieke hardlopen. Je loopt bijna dagelijks 10, 15 kilometer. Uh, soms een marathon. En je bent daar goed in. En je bent snel. Dat zeg je ook zelf. En dat zie je ook in, in, in, in de show. Um, je bent gaan hardlopen, vertel je ook in het programma Topvorm op je vijftiende. En ja. toen gebeurde er iets met jou. Toen ben je uh, de Dolph Jansen geworden die je nu bent. Ja. Wat, wat is het verschil... Uh, van de dolf voordat hij ging hardlopen... En, en degene die ik nou in de kamer heb? Nou, ik denk twee dingen. Fysiek kan je zeggen, er verandert wat. Want ik was al, al mager. Maar je wordt in die zin veel sterker. Je benen worden veel sterker. Je hele lijf, wat bij atleten... je rompstabiliteit heet, alles wordt sterker. Je rug, je buik, je bekken, je, je benen. noem maar op. Bovenlichaam verandert weinig aan. Want dat heb je niet echt nodig. Je beweegt je arm een beetje, maar dat is het. Dus fysiek verandert in die zin wel. En... Uh, mentaal verander je, uh, dat blijft ook zo... omdat je door het lopen uh, gewoon je anders gaat voelen... zowel tijdens het lopen. En dat kan de ene keer uh, heel lekker en euforisch zijn... de andere keer is het zwaar en moet je je echt doorheen zetten. Maar het feit dat je het doet en dat je, je lichaam op die manier inspant... dat geeft een goed gevoel, dat levert bepaalde stof op. En, maar uh, je doet het en het lukt. Ook slecht weer, zware training, uh, lange wedstrijd. Het feit dat, je, dat het je lukt... Er gebeurt ook iets. Uh, dus te in, je, in je hoofd, verandert van alles qua gevoel. En het heeft mij, en daar had ik ook geen idee van, het heeft mij zelfvertrouwen gegeven. Op het moment dat je als jongen van 15 durft om inderdaad elke dag te gaan lopen, eerst in donker en later ook op plekken. En je krijgt een reactie en, uh, en dat, uh, dat heeft zoiets van, hey fuck it, dit is voor mij, dit is wat ik doe. Dan geeft dat dus een, een, een, een jongen van 15, 16 die daarvoor inderdaad helemaal niks durft en ook niks zei, een soort van zelfvertrouwen. Wat voor jongetje was je dan voor je 16 e en, e ja. rustig en uh, stil. Het is dus niet eens zozeer verlegen. Nou, ik weet het verlegen was, maar dat is vooral... Uh, uh, in bijna elke situatie uh, me niet makkelijk voelen. Uh, dus wat ik in de voorstelling zeg, uh, op een moment denk ik een winkel binnen ga. In de winkel moet je met iemand, weet je wel, uh, uh, gedachten uitwisselen en, en uh, praten. En dan kijken ze naar je en dat vond ik van niet fijn. Dus een supermarkt is ideaal, want dan is het gewoon bam, bam. En dan uh, hoef je met niemand te praten. En op school deed ik wat ik moest doen, maar niet, uh, ik was niet aanwezig. Van uh, wat is die grappig bij? Wijze van spreken. Ja, maar dat verschil is nu zo groot. Ja. En wist je toen je, to, voor je vijftiende al van ja, eigenlijk zit ik, zit ik niet goed, zit ik niet lekker in mijn vel. Want nee, <coughs> ik moet iets naar buiten brengen. Nee, nee want um, ik ben wel heel blij dat dat zo gegaan is in de zin van. Ik ben gaan lopen, want ik, ik, ik las er wat over. Het was de tijd van, van, uh, of net voor de, de tijd van Gerard Nijboer. Een van de grootste lopers van Nederland ooit. Die uh, heeft 209 op de marathon gelopen en Zilveren Olympische Spelen en Europees kampioen. Um, dat was iemand, daar las ik over, dat ik vat en ik las over andere lopen. Maar ik had geen idee waarom ik dat ging doen. Ik ben letterlijk op een paar avond begonnen. Uh, ik had een HEMA de trimschoenen en een, een, een, een blauw katoenen katoen sportbroekje en een t-shirtje. En op een avond in mei dus nu, wat is het nu, bijna, bijna 36 jaar geleden denk ik, of 50 jaar geleden, ben ik gaan lopen. Er was geen reden voor, ben ik gewoon gaan doen. En dacht ik, heel lekker. En de volgende avond weer, een avondje overslagen. en een jaar later liep ik elke dag. Ja, maar dat, en dan weet je dat je kan lopen... maar het brengt jou ook tot een van de meest succesvolle cabaretiers... van Nederland, al jarenlang. Ja, hoewel, voor de meeste mensen, die zullen denken... ja, het heeft niks met elkaar te maken. Alleen, in mijn leven blijkt... heeft alles met lopen te maken, in de zin... Van Mensen zeggen, wat ben je? Ja, ik ben natuurlijk cabotje en ik ben radiomaker. Ik doe nog een paar andere dingen. Gezin en weet ik wat allemaal. Uh, ik heb een paar boeken geschreven. Ik schrijf wel eens andere dingen. Dat wat ik doe, en dus ook voor een deel wat ik ben. Maar wat ik ben, is een loper. Dat is, dat is ook door hoe dat gegaan is in mijn leven. Maar ook door hoe ik me voel. Dat is de basis van alles. Maar wat als je nou niet was gaan lopen op je vijftiende? Dat, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Je hebt ook mensen, dat weet je ook. Die kom je ook al tegen in de, in de, in de wandelgangen van de publieke omroep. Je hebt mensen die op een paar moment Jezus zijn tegengekomen... En die beschrijft het ook zo. Ik geloof ik denk nou ik knevel volgens mij laatst in een interview. Die was ik weet niet wat voor leeftijd. En die kwam wel toch geloof ik niet, maar was er, en die is gewoon Jezus tegengekomen. En, en die ziet letterlijk of figuurlijk het licht. En die voelde zich van een waarente waar vervuld en die wijdt zijn leven aan programma's maken waarin de Heer Jezus soms om de hoek kijkt. Dat, dat kun je, als dat niet gebeurt, kan je, je niet voorstellen. Maar wat was er dan met je gebeurd? Denk je er wel eens over na? Dat je dan gewoon uh, nog altijd uh, een stille jongen geweest Wat had ja, je gedaan? Wat was je met je energie naartoe gegaan? Dat weet ik ook niet. Uh, ik was helemaal anders geweest. Um, uh, of iemand anders geworden. Um, en uiteindelijk, je kan natuurlijk op andere manieren ook zelf... Je hebt ook mensen die bijvoorbeeld op een bepaald moment... in een goede relatie terechtkomen en daar zelfvertrouwen. Dat ze denken, hé, hey, ik ben het toch waard, bijvoorbeeld... Uh, je hebt ook mensen die heel uh, vaak in een verkeerde relatie zitten, waardoor ze steeds blijven denken dat ze niet zoveel waard zijn. Dat is natuurlijk gelul. Weet je wat ik in de voorstelling zeg voor die spiegel staan? Als je voor de spiegel staat, je kijkt naar jezelf. Op het moment dat je denkt van zo, dit vind ik en daar ben ik blij mee, whatever, dat is oké. Okay. Maar op het moment dat je denkt van, straks kom ik hem of haar tegen en die vindt er dat en dat en dat van, dan gaat het in je hoofd werken. Terwijl je kijkt natuurlijk naar jezelf, dit is wie je bent. En als je er ongeveer zo uitziet als je wil, dan is het oké okay. en dan kan je er heel gelukkig mee zijn. Terwijl als je je druk gaat maken om wat een ander misschien vindt. Ja, dan heb je een probleem. Ja. En ik weet dat heel veel mensen mij uh, veel te mager vinden. Ik ben veel te licht voor me. Weet je wel, als je naar de dingen van gezond gewicht kijkt, zit ik daar ver onder. Maar ja, dit is wat ik weeg, ik voel me heel goed. Uh, alles doet het. Uh, Mijn hartslag is, is, is laag. En, uh... maar, maar je bent een denker, hè? Ik oh. denk graag over de, dingen na. Nou. Ja. Denk je dan wel eens na van, ja, wat, wat stel voor dat ik het niet was gaan lopen? Wat, wat was ik geworden? Wat was ik geweest? Nee, het, zou het, zou zijn. het zou heel goed kunnen. Bijvoorbeeld het feit dat Lebbens en ik besloten... wij gaan cabaret doen. Lebbens was er enige aanleiding. Die schreef in het roeiblaadje, had altijd een grote mond. Ja. Was altijd, weet je wel, als hij binnenkwam... was echt iemand die meteen begon te schreeuwen... op tafel ging staan, op een grappen maakte. Dus in, in, in sociale uh, verbanden. Ik heb het niet, ik heb het nog steeds niet. Hij heeft het ook niet meer hoor. Maar, uh, <laughs> maar voor hem was het een logisch ding. Voor mij helemaal niet. Nee. Want ik ga niet op een podium staan. Er was als Ik ging niet eens kijken. Maar niemand zal dat zeggen. Iedereen, als ze jou zien, zeggen ze onmiddellijk... ja, die man is geboren. Die moet praten. Die moet zich uitleven op het podium. Dat is dus niet zo. Dat is de ene kant. En de andere kant, wat mensen ook zeggen... is het is een hele drukke, aanwezige uh, ADHD-achtige jongen. Ook dat is niet waar. Ik gebruik alleen in uh, mijn voorstellingen, in mijn radioprogramma's, soms op een andere plek, mijn energie heel gericht om iets over te brengen... om mensen aan het lachen te maken, om het zelf leuk te hebben. En daarna ben ik weer de rust zelf in principe. Dan hoop ik dat ik toch een goed liedje voor jou heb uitgekozen. Kom, dan gaan we nu eindelijk naar onze stoelen... want daar zouden we eigenlijk al lang naartoe gaan. Je hebt lang genoeg voor de spiegel gestaan. Ik heb ja. voor jou een liedje uitgekozen... en dan hoop ik dat het klopt. Uh, zet je koptelefoon op. op. Voor Dolf Jans. Ik zou wel eens willen weten...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 Ja, ik draai dit nummer van Jules de Korte voor Dolph Jansen. Klopt het? Ja, prachtig. Um, ik, ik, ik, ken, ik ken dit liedje vanuit de tijd, uit dus ik denk uit jaren 60 of begin jaren 70. Jules de Korte. Um, ja, wat het, wat het mooie ervan is, is dat het is natuurlijk heel, heel simpel: een man, piano, zang. En, um, uh, maar ik, ik hou natuurlijk erg van in een, in een tekst, dus het is natuurlijk gewoon een gedicht. Um, uh, een paar stappen maken. Wat, wat hij heel, heel mooi doet. Dat hij wat hij bijvoorbeeld op papa zegt over die, die wolken die langs gaan. Weet je, misschien is het een boodschap van de mensen. Dat, dat, weet je wel, dat, er, uh, dat er feitelijk geen grenzen zijn. En uiteindelijk dat, dat, dat gevoel van moe. En uh, weet je, we zijn er zo lang onderweg naar de vrede toe. Ja, het, zijn, het is een tekst van wat is het dus 40 of meer, 50 jaar geleden. En, en gewoon, klopt nog steeds. En je dingen afvragen. En daardoor op gedachten komen. Uh, wat hij in de tekst doet en wat je ook in een voorstelling doet... dat vind ik een, uh, vind ik een, interessant, uh, een interessant ding. En ook een leuk ding. Ik gebruik vaak humor, maar soms ook, ook poëzie daarin. Uh, dat vind ik echt een heel mooi ding. En wat ik een, een, een, wat, waar ik aan moet denken is... Uh, als je het hebt over vragen stellen, nadenken en op gedachten komen... is dat um, uh, ik het prettig vind als mensen dat doen... en uh, zeg, in die zin ook openstaan. Dus als wij het ergens niet over eens zijn... is het interessant om het daarover te hebben en we mogen het oneens blijven, maar jij kan niet zeggen... waardoor ik op een andere gedachte kom of andersom... en dan heb je een gesprek of een debat of wat dan ook. En dat is iets wat, wat voor mijn gevoel uh, op heel veel plekken uh, verdwijnt. Wat jammer is, want ik weet het niet, jij weet het ook niet... maar samen of met nog een aantal andere mensen kan je wel op iets, op iets komen... En dat is volgens mij wat een gesprek of een debat... of een weet ik veel wat ook zou, zou kunnen zijn. Of zelfs een voorstelling. Ik zeg vast dingen op het podium die mensen helemaal niet vinden... of we helemaal niet mee eens zijn. Is... Nou, en ik maakte tijdens jouw voorstelling toch even een aantekening... Um, want ik dacht ook bij mezelf, ja, wat jij zegt... je wil graag ook buiten de lijntjes kleuren. Je wil, uh, net als ProRail, af en toe... Uh, even buiten, buiten, de, de, rails, rails, precies, even buiten ja. de rails. En dan... Uh, uh, ik, ik, ik keek naar jou. Ik had natuurlijk veel artikelen van jou gelezen. En ik, ik dacht op een gegeven moment van ja... maar doe je dat zelf nog wel? Want jouw leven is misschien best monomaan. Met veel hardlopen en ongelooflijke drift... om altijd maar te werken. Ja, dat is uh, waar... Maar er is wel iets in veranderd. Um, en dat is eigenlijk dat ik tot... Nou, ik weet niet hoe lang geleden zeggen, tot vijf, zes jaar geleden... Uh, en zeker ook in de tijd met Lebesi Janssen... dat we echt, echt extreem veel deden... ook dacht dat... hoe meer je doet... En hoe meer je ook dus de reacties terug... En het succes en de waardering en het applaus noem maar op... de volle zalen... Dat, dat dat ook een soort van doorgaande schaal omhoog was... dat je geluk nog groter zou worden. En je, weet ik veel wat, je goed voelen over jezelf noem maar op. En ik heb eh, zelf en ook wel met de hulp van wat mensen om me heen... ook heel erg doorgekregen dat dat helemaal niet waar is. Dus ik speel bijvoorbeeld, om alle redenen... Eigenlijk drie keer in de week, heel soms vier, maar weg drie keer in de week. En weet je, vroeger speelde ik vijf keer in de week en ik speelde soms wel zes of zeven keer in de week. Dan speelde ik een dubbele voorstelling met Leus. Ja, maar je hebt net vanmiddag nog radio uh, uh, gemaakt. Je hebt, je, je hebt mazzel dat ook uh, uh, nu nog even pauze is met uh, spijkers. Met corden. Ja, maar dat je nog volgende ja. week gewoon weer. Ja. ja, snap je? Het is je, je ja. wil nog even schrijven. Je wil nog even je, Klopt, het is, nee. Wat nee, laat is wel zo, dat is ook waar dat ik laat zeggen de, de tijd die ik heb in die zin ook wil gebruiken. Uh, dus dat ik het heerlijk vind dat als ik een dag, zoals in de dag als vandaag... dat ik die dingen heb gedaan en tussendoor nog uh, een stuk heb geschreven... voor wat ik binnenkort nodig heb, heb ik heel veel gedaan. Heb ik ook nog gelopen en, uh, en voel ik me verder goed. Dat zit ook wel in dat ik dan weet, van als, ik dat, als ik dat doe, ik gebruik die tijd goed... heb ik hierna misschien twee dagen die ik echt vrij heb... En dan kan ik ook uh, weet je wel, 300 pagina's van een boek lezen... en natuurlijk wel hardlopen en tijd aan mijn gezin besteden weet ik veel. Maar um, ik denk niet meer van... dan moet ik ook morgenavond of, of uh, weet ik veel toch even naar Toemler... om ook nog even te stand en kijken of ik maandag ook. Hoeft allemaal niet. Dus in die zin, ik doe wel veel. Ik vind ook wel dat je, weet je wel... Uh, je hoeft niet in het Zweedse je aanschijns, et cetera. Maar ik vind ook wel de tijd die we hebben... En en de de, de de drang wat jij ook hebt in het maken van programma's en ideeën en nieuwe mensen uh, gooi geven. Ja. Gebruik die energie. Maak mooie dingen. Uh, laat mensen uh, lachen of huilen... of raak ze met een programma dat mensen... op een andere manier naar de wereld gaan kijken. Dat is misschien niet waarvoor wij op aard zijn... maar dat vind ik toch wel... als je dat talent hebt, moet je het ook gebruiken. Dan moet je niet gaan denken, nou, ik ga één keer een week spelen... en de rest van de week ga ik liggen blowen. Dat vind ik echt zonde. Dus dat is wel de drift van, van Dolph Jans. Gebruik je talenten, gebruik je energie. Ja, want, want ik bedoel, we hadden het net over hoe ik was... en dat niemand uit die tijd zich kan voorstellen... dat ik op een podium terecht ben gekomen. Ik ook niet. Dan blijkt je het kunnen. Ik heb er heel veel lol in. Ik ik heb in de kleinste zalen gestaan. ik heb in de grootste zalen gezeten. Ik heb feestelijk veel lol in dat doen en in mensen een leuke avond bezorgen. Het is natuurlijk zonde om in die zin je tijd niet, uh, niet te gebruiken, maar vooral ook om het jezelf uh, naar de zin te maken. Ik, het is voor mij, ik ga, letterlijk, ik ga elke avond spelen, weet je wel. Ik ga niet werken en nee, ik ga spelen. Ja, dat is toch wel prachtig. En ik maakte nog een aantekening, want ik vond het zo mooi, uh, waar we het net ook over hadden, dat jij op je vijftiende bent gaan hardlopen en een ander mens bent geworden. Dat kan ja. je dat rustig stellen. Maar zou je willen dat er nog iets was, al was het uh, zeilen of klaverjassen of kantklos of maakt niet uit, dat je weer een totale andere wending uh, uh, zou, zou aannemen? De drie dingen die jij noemde, niet. <laughs> Laten we gewoon eerlijk zijn. Dat we zijn we niet mijn dingen. Ik snap het. Ja. Ik snap, nee, dat is jouw nee, leven. Nee, maar goed, ik moest iets opschrijven. En jou, jij gaat met ja, die dan, voorstelling Dan denk weer jij je klaar voor Jansen, kant los en zeilen. Dat is ook waar jouw weg aan ja, Maar naar je begrijpt, ja. bedoel, hardlopen ja. heeft jou zoveel gebracht. Ja. Zou er een andere obsessie kunnen zijn... waardoor je weer een andere ja. Dolf Jansen... Um. Dat, dat zou zou het mooie is natuurlijk dat je, dat je dat inderdaad niet weet. Omdat het ook inderdaad op je, op je pad komt. Je, je treft mensen die, um, uh, ook in mijn hoeken weet ik veel wat. Die, die op een bepaald moment gaan mediteren. Omdat ze denken, ik moet toch iets van rust vinden. En die daardoor, inderdaad tot die rust komen. Maar ook een, een soort van geluk vinden of weet ik veel wat. Um, dus daarvoor openstaan, laat ik het zo zeggen. Dat zou ik altijd doen. En, en ik zou het ook prachtig vinden als dat, als dat gebeurt. Het enige is, je kunt dat niet, denk ik. Je kunt dat niet afdwingen of voorspellen. Voor mij is het lopen heel belangrijk. En moet ik het doen, wil ik het doen. En gelukkig val ik daar verder niet wat mee lastig. Um, maar bijvoorbeeld op een paar moment... de ene eens dat heel vroeg en al duurt later... dat je de liefde ontdekt en, en alles wat daarmee te maken heeft... is en heel fijn en heel lekker en heel inspirerend, noem maar op... Dat, dat zijn ook dingen in je, in je leven die, die uh, bepalend zijn, zou ik zeggen. En op een paar punten, eigenlijk waar we het net over hadden, doorhebben dat sommige dingen ook um, uh, je, laten we zeggen, uh, te belangrijk worden, obsessief worden. Uh, je Eigenlijk in een richting duwen waar je helemaal niet naartoe moet, dat kun je ook op een paar punten tegenkomen. Voor sommige mensen, weet ik, met, bij wijze van met, wij spreken drank en drugs of, noem maar op, uh, daar kan je heel lekker bij voelen. Op een paar punten moet je ook doorhebben, godverdomme, nee, want dat, dat bepaalt nu mijn leven en ik denk dat ik er gelukkig word, maar ik word er eigenlijk ongelukkig van. Dat zijn ook dingen die je, weet je wel... sommige dingen um, die je hele leven bepalen... bijvoorbeeld een jeugd, bijvoorbeeld hoe dat gezin was... al die dingen die je wel en niet leert in die tijd... bepalen je leven... En sommigen hebben dat door ze twintig zijn. En ik heb sommige dingen pas door sinds een paar jaar. Dus ook daarvoor openstaan is volgens mij heel belangrijk. Omdat je dan de durf hebt om te veranderen. Dus jij staat open. Dus dan ga ik nog, nou mag je nog een keer je koptelefoon opzetten. Want dan wil ik je nog iets laten horen. Van dan ben ik benieuwd hoe je hierop. Nou ja, we gaan. Ik, ik, ik, nou ja, luister eerst naar Ik ga ja, Luister eerst naar. De lucht is tintelfris en hagelwit is hier het ijs. Het knispert als je loopt, dit is het laatste paradijs. Als alles daar zo klein is, ben ik hier dan een moloch. Of kijkt iemand nu omhoog en denkt: wat is dat stipje toch? Ik sta op 2100 meter boven zeeniveau. Beneden is de wereld Lekker overzichtelijk zo Hele kleine mensjes Gaan hun mini huisjes in Maken hele kleine foutjes Die je goed maakt met één zin Alles is zo zwart En de hemel hemelsblauw Alles is zo zwart En ik zei ik ook van jou Alles is zo zwart Omdat ik deed wat ik nooit zou Alles is zo zwart En de hemel als blauw. Ik moet nu naar beneden, maar de top heb ik gezien Dat overzicht bewaar, ik valt er toch nog mee misschien Alles wat ooit groot was, dat wordt een keertje klein Een probleem wordt een probleempje, dat hoeft geen probleem te zijn alles is zo zwart en de hemel hemelsblauw. Alles is zo zwart en ik zei ook van jou. Alles is zo zwart omdat ik deed wat ik nooit zou. Alles is zo zwart. Hemel hemelsblauw. Ja, een liedje van... Uh... Hans Sibbel, jouw uh, oude kompaan en ook een uh, uh, goede vriend van jou. En uh, een man, ja, die ook drift heeft, maar nu door ziekte is uh, zeg maar verlamd. Hij kan niet optreden, hij kan uh, uh, zijn programma bij de VARA niet maken. Um, hoe ben jij daaronder? Nou, het is natuurlijk, uh, um, um, het is natuurlijk altijd. Uh, uh, hoe noem je dat, uh, schokkend en vreselijk... Als, als mensen dingen met hun gezondheid hebben. Als dat in je eigen omgeving is... Uh, is dat heel dichtbij, letterlijk en figuurlijk. En, uh, uh, en voor hem inderdaad... wat, wat jij zegt, bedoel, hij, in die zin... lijken we op elkaar in allerlei dingen ook niet. Maar in die zin wel, die drive om... Op een pootje staan om dingen te vertellen om mensen te laten lachen. Om wat hij ook met, met economische zaken zou doen, mensen iets uit te leggen en dan op zijn lebbies. Uh, uh, dat zijn dingen die hij wil doen. En op het moment dat je dat, dat je lichaam zegt nee, dan is het nee. En dat uh, uh, dus dan worden opeens andere dingen belangrijk. Uh, uh, dus ja, dat dat dan dingen kunnen uh, dat realiseer ik me ook. Daar raak ik in mijn voorstelling heel uh, even aan dingen kunnen. Op die manier veranderen. Ik heb het over, over, over blij zijn met je lijf en topvorm en, en goed voelen en daar zelf invloed op hebben. Maar het is natuurlijk waar. Je hebt mensen die aan van alles lijden en die, en die dingen hebben en die dingen zouden willen met het lichaam die het niet kan, omdat het niet alles werkt. Of uh, ziekte. Of uh, noem maar op. Ja, dat is ook een deel van het verhaal. En, uh, uh, en, en, Ja, ik bedoel, wat is het. Uh, ik denk twee maanden geleden of zo. Uh, uh, ja, twee maanden, ruim twee maanden geleden speelde hij nog. En uh, een paar weken geleden waren we nog samen in Toenrix. Ik, ik speelde daar en hij kwam even kijken. En, uh, en, ja, nu is, ondertussen is hij met hele andere dingen bezig. Hoe is het met hem? Uh, het is met hem dat het, dat het in ieder geval heel ernstig is wat hij heeft. En dat dat dus een, een, uh, een, een traject van hele zware behandeling is. En dat hij daar nou ja, nu in zit. En, uh, ik, ik, ik heb geregeld contact met hem uh, via sms. Hij heeft de afgelopen week heeft hij nog uh, op, op, een, op een vergelijkbare berg... Uh, volgens mij gestaan en, uh, met wat met, met, met vrienden. En, uh, uh, dus in die zin, uh, dat, dat gaat uh, allemaal hartstikke goed. Maar het is ernstig en er moet van alles gebeuren. En uh, hoe kijk jij daarnaar? Nou, wat is de spiegel voor jou? Ja, kijk, die realisatie uh, is er altijd wel... Je moet niet bezig zijn, denk ik... met wat er allemaal mis kan gaan met dat lichaam... en wat het eventueel niet kan doen... of wat er zomaar kan gebeuren, of noem maar op. Want dat heeft niet zoveel nut. Je kunt wel op een slimme manier met je lijf omgaan... qua wat je eet en drinkt en rookt en doet... en, uh, en hoe je het in stand houdt. En dat vind ik ook verstandig. Ik vind het onverstandig om uh, weet je, wel, je in die zin maar vol te proppen... en dan denken dat het lichaam dat er 80 jaar vol gaat houden. Aan de andere kant... Ik kijk naar mijn vader, die is nu in de tachtig... heeft zijn hele leven gerookt en niet zo'n beetje ook... en gedronken en ook niet zo'n beetje ook... en still going strong en uh, niks aan de hand. En is daar hartstikke gelukkig mee. Uh, grote namen in de popmuziek hebben van alles gebruikt... en daar de meest prachtige teksten uitgehaald. Sommigen zijn inderdaad op een bepaalde leeftijd gestorven... en anderen zijn nog steeds bezig. Dus als je je daar gelukkig in voelt... oké, okay, weet je, ik ga er niet over oordelen... maar de realisatie... Dat dat zo is. Dat weet je wel, het is een, van een fragiel lichaam, maar dat kan van alles gebeuren. Hey, je bent en je bent 50. En met feite, wat natuurlijk in mijn geval nog jong is. Ja, zeker. Ja. Maar de tijd wordt schaars. Ja, en dat is waar. En, en uh, natuurlijk is het zo, uh, weet je wel, als je jong bent, of het nou 20 is of 25 of, of 30, dan is 50. Dat, ja, dan is het toch wel gebeurd, bij wijze van spreken. En 60, dan is het uh, fijn. Ondertussen is dat allemaal verschoven. En uh, ik voel me binnen dit lichaam met alle pijntjes die ik nu heb voel ik me hartstikke goed. En logisch als je kijkt naar, laten we zeggen, prestaties naar wat je aan kan, hoe hard je loopt al die dingen. Is dat minder of wordt dat minder? Maar dat vind ik ook een heel logisch ding. Ik zou nooit denken van, oh ik moet nu heel hard trainen in mijn beste tijden van ooit. Verslagen waanzin. Ik loop om te lopen, om gelukkig te zijn. Als ik weer een marathon loop... zal ik binnen mijn huidige uh, niveau... zo hard mogelijk lopen. Maar ik zal nooit meer 228 lopen... wat ik ooit liep uh, toen, ik, toen ik jong en... Uh... Nee, maar ik bedoel niet van hoe hard je wil lopen... maar wat wil je nog lopen? Welke mooie dingen wil je nog maken? Ja. Wat wil je nog doen? Wat zijn jouw... ja, is ja, Ik heb Waarom geen lijstje van dit en dit moet nog gebeuren. De dingen die ik nu doe... Uh, maken, me, maken me gelukkig dat ik op de radio op twee plekken mijn ding kwijt kan, dat ik uh, drie vier keer in de week op allerlei plekken in Nederland kan spelen en dat er het publiek op afkomt. Dat ik ze nu en dan een stukje kan schrijven en gedichten kan schrijven, noem maar op. Uh, al die dingen maken me gelukkig en dat lopen en de mensen om me heen en mijn vriendinnen, en mijn gezin en weet ik wat. Allemaal dingen die me gelukkig maken. Um, dus ik ben niet bezig met dit en dat moet allemaal nog. Maar ik hoop natuurlijk van dat ik de komende 10 en 20 jaar uh, daarmee door kan. En dat er in die zin geen ernstige dingen gebeuren. Ik weet ook bijna letterlijk dat, dat niemand wil ziek worden, niemand wil ernstig ziek worden. Maar dat Lebens ook die um, uh, gedachte had, of dat ook uitsprak, van weet je wel, als dit gebeurt... Ben 70, hij is, hij is een jaar of vijf ouder dan ik, dus hij is 54 denk ik, of zo, 55. Um, hij weet je wel, als je 70 bent of, en je hebt alles gedaan wat je wil, is nog steeds kut, maar dan heb je en hij ook het gevoel wat ik ook heb en zou hebben: van ik ben al lang niet klaar, nee. maar ik bedoel, vorig jaar uh, zijn we maar Ma de Ma Ma Ma Roosendaal zijn we verloren die ja. ook in die leeftijd zat. Er uh, zijn vaker mensen, weet je wel, ja. Je wil niet dat mensen doodgaan. En zeker niet als we nog midden in het leven staan... en ook nog van alles doen en maken. Uh, maar ja, het, het, het, is, het is wat het is. En dan moet je daarmee dealen. En dat is wat hij nu doet. Kan hij dat? Ja, dat, dat kan niet. En, uh, dat kan niet. en, en hoe, hoe zwaar dat is, dat, dat is, letterlijk kun je dat niet voorstellen omdat je daar niet in zit. Je kan op een paar moment bij iemand in je omgeving... die weet ik veel in de chemotherapie of van weet ik veel wat... je kunt er voor iemand zijn en je kunt er steunen... en weet ik veel wat allemaal. Maar hoe zwaar dat is, wat je gedachten zijn... op het moment dat je weet ik veel wat in bed ligt... en, en, en de wereld slaapt, zoals vanwege dit tijdstip... en in jouw hoofd gaat de gedachte van... ja, weet je wel, het kan zijn dat ik, dat ik over drie maanden dood ben. Hoe, dat, dat weet ik niet, dat kan je niet voorstellen... Um, dus dat kan je hem ook niet voorstellen. Uh, en dan, ja, dan vind je dus een kracht ergens... om de, de besluiten van die strijd... En, en, en zo sterk mogelijk zijn... en hopen dat de medische, et cetera... en dat het, en dat het allemaal uh, lukt. Maar wat dat precies met je doet... Dat, dat kun je je inderdaad niet voorstellen... als je het niet zelf meemaakt. Maak je je zorgen? Ja, ik maak, me, ik, maak me, ik maak me zorgen. Ik maak me zorgen omdat... ik weet dat Lewis levens iemand is die... die, die nou ja, wat we net zeiden, die op een podium hoort te staan... en zijn dingen moet doen. En dat alleen al... Uh, en als iets nou ja, zo ernstig is, dan, dan uh, kijk, zorgen maken heeft in die zin ook geen nut, ook in andere situaties, weet je, als je nu luistert en je kinderen zijn uh, er zat in, je kan wel zorgen maken, maar je kunt beter maar, weet je wel, de vrouw met zo veilig thuiskomen. en dat is met deze dingen ook, van je, je, je, uh, sommige mensen bidden, anderen die sturen op een andere manier uh, vibes of denken aan iemand, en dat is wat je, wat je kunt doen. Wat doe jij en, dan? Uh, nou, uh, uh, contact houden. Ik weet, ik weet uh, bijvoorbeeld bij Lewis dan dat hij niet wil dat er constant mensen over de vloer zijn die hem vragen hoe het gaat. Het heeft allemaal geen nut. Dus we houden contact op de normale manier. Ik vertel waar ik ben en wat me overkomt. En het gaat drie keer heen en weer en we maken twee gore grappen. En, en ik ga echt niet elke keer vragen: hoe gaat het ermee? Als hij vertelt, vertelt hij en zo niet en dat is het ook goed en uh, uh, hij, hij kan heel goed zelf bepalen uh, weet jij we ook niet constant de patiënt zijn logischerwijs nee maar het is natuurlijk wel zo jij maakt een programma dat heet topvorm ja. en je hebt je echt je best voor gedaan hè? Ja. je bent uh, je, je hebt gezorgd dat je weer volledig in uh, topconditie was ja. uh, alles eruit willen halen uit deze voorstelling je ja. zegt ik ben 50 geworden ik laat het gewoon even zien Dolph Janssen is hier is er nog ja uh, uh, Lebbes was ook buitengewoon goed bezig echt uh, uh, onlangs nog pulmonaire ja. gewonnen dat soort zaken en hem overkomt om dat. En jij ja speelt de voorstelling top voor Kijk, het, Contra het contrast kan niet gelden. Nee, dat klopt. Dat klopt. En dat, dat, dat is Het is natuurlijk bizar. Want, want ik, ik had een reden om, om, om laat zeggen, een fysieke voorstelling te maken. Dat 50 is echt een, een bijzaak. Dat speelde toevallig in die periode. Dus daar heb ik het even over. Maar het fysiek en alles wat daarmee te maken heeft. Dat, dat, dat inspireert me en dat raakt me. En daar wil ik het over hebben. Uh, dus in die zin is dat contrast, uh, is dat contrast uh, uh, groot. En wat ik net ook zei. Dat geldt ook voor al die dingen die ik beweer over het lichaam. En Het feit dat het natuurlijk ook... Allerlei mensen zijn soms ook in de zaal... op andere plekken... die heel graag zouden willen wat ik elke avond doe... of wat jij op de Vee doet of whatever. En die dat om allerlei redenen niet kunnen. En die met dat lichaam het moeten, het moeten zien, te, zien te redden. Uh, en dat is wat het is. En je kan alleen maar ja, met je eigen situatie... daar zo sterk mogelijk uitkomen dat gebruiken. Uh, maar inderdaad, dat contrast is er. Aan de andere kant... Ik bedoel, we zijn ook alle twee van de, van de humor... En van de, en van de, weet je wel, op een andere manier dingen bekijken. Dus ook dat, dat blijft gewoon uh, overeind. Het feit dat hij in zijn sms en soms ook op de mail... altijd wel weer een verwijzing maakt naar zijn geslachtsdeel... of dat hij alles uh, uh, mag, uh, moet, moet laten, maar dat het, het neuken gewoon doorgaat... of het waar is wil ik helemaal niet aan denken. Maar weet je wel, dat geeft ook aan... Ja, zelfs in zo'n situatie uh, uh, moet je er ja, met, met, met je eigen kracht en met humor in staan. En, nou ja, wat ik zeg, uh, hopen dat, uh, dat het goed komt. Um, ja, zeker hopen dat het goed komt. Absoluut. Uh, we wensen hem veel kracht en humor en uh, sterkte toe. Ja. En uh, snel ja. weer terug op het podium graag. Ja. Um, je, je, je bent ook radioman en je hebt een liedje meegenomen. Ja. Nou, Ricky Kolen... Uh, zangeres, actrice van alles en nog wat. En uh, er komt een nieuwe plaat aan. En uh, ik draai Radio 6 elke zondagavond... het programma van 6 tot 8, uh, afslag Thunder Road... met singer-songwriters, Americana... Uh, een beetje jazz, oude soul, die hoek. En, uh, en als ik cola uh, muziek uitbreng, dan draai ik dat. En dit is een prachtig liedje. Nou, uh, we gaan luisteren. Like I was walking on the Never touch me Ja, vast en zeker ook snel te beluisteren in uh, het theater dat de overnachting heet, denk ik. Okay, ja, goed. die gaan we zeker uitnodigen. Hoe dan? Uh, was er nog een speciale reden? Nou, nee, ik, ik, ik, ik draai altijd muziek thuis en onderweg, weet ik veel wat. En uh, voor Aflacht Thunder Road op Radio 6 uh, hoor ik van alles en, en zoek ik leuke liedjes uit. Uh, heel oud, uh, splinternieuw. En uh, wat ik zei, dit past er perfect in, want het heeft een beetje Amerikanen klank. ze heeft een prachtige uh, je country soul stem. Het is namelijk een liedje van uh, Niels Daka, uh, die uh, heeft ooit geschreven. Dat is dan van die, uh, volstrekt uh, voor mij belangrijke informatie. Um, <laughs> en uh, uh, <laughs> Uh, nee, het is, het, is, het is Splinter New en het is een goed liedje en uh, en uh, nou, uh, is wel dat vindt het fijn om dat te doen op de radio. Uh, Dolf, uh, jij hebt een voorstelling die heet uh, Topvorm. Ja. Uh, ja, volgens mij speel je dan ook natuurlijk uh, met de tegenovergestelde daarvan, namelijk uh, aftakeling. Ben je daar bang van? Nee, ik ben daar, geloof ik niet bang van. Wat ik net zei over dat het logisch is dat het lichaam verandert, dat dingen. Anders worden of minder, of noem maar op. Daar kun je volgens mij ook behoorlijk ontspannen mee omgaan. Ik vind het wel fijn dat mijn lichaam er zo uitziet. En over tien jaar uh, zal dat nog zo zijn, maar is die huid, huid wat ouder. En weet ik veel wat. Nee, dus ik maak me daar niet druk nee, op. hoe lang speel je door? Of ben je bang dat je een keer het, het spelen moet gaan uh, minderen of verliezen? Nee, nee, daar ben ik niet bang voor. En dat komt eigenlijk omdat als ik naar, naar uh, groten kijk, in als je in, in de zie kijkt, ik ben een, ik ben een, een, een uh, levenslang uh, uh, fan van Bruce Springsteen. Een man die uh, in de zestig is, de hele band ook. Uh, Clarence, toen hij nog leefde. Dat was in de 70. Die zijn de afgelopen Zaxofonist. jaren... kleine Clemens straks van saxofonist. Ja. afgelopen jaren uh, echt... Ik heb ze een hele carrière gezien sinds ik daar naartoe mocht. Uh, misschien wel top of the game. Dus echt beter dan ooit. Qua nieuwe liedjes, qua live spelen, qua noem maar op. Dus als je in je zestigste nog vier avonden in de week... drieënhalf uur kunt spelen op dat niveau... denk van nou, dan kan ik wel zo'n een voorstelling eruit rammen. Iemand als Freek de Jonge uh, met Circus Kribben heeft echt een van zijn echt beste voorstellingen gemaakt. 70, hè? 70. Dus... In die zin maak ik me niet druk. Uh, je kan een andere vorm vinden. Je kan een andere toon, een andere energie vinden. Uh, nee, dus ik maak me... Natuurlijk, ik word ouder en dingen zullen veranderen. En ik zal misschien, wat ik zeg, een andere toon vinden... een ander tempo vinden. Um, opeens een poëtische of een verhalende voorstelling maken. Maar als je daar staat, en dat merkte je vanavond ook wel... dan kan je wel wat ouder zijn en een beetje moe zijn en pijntjes hebben. Maar dan ga je toch, althans, ik uh, doe dat, 41 voluit. Want ik wil dat... Ik vind dat die mensen die hebben daarvoor betaald ook recht daarop hebben. En anders dan ben ik niet blij met mezelf. Dan rijd ik naar huis en denk van ja, weet je wel, het was een zeventje. Het moet gewoon elke avond minimaal een 8,5 zijn. Maar wordt het dan spelen tot de dood? Nou, dat hangt ook een beetje vanaf wanneer de dood komt. Um, het hoeft niet, het is niet zo van dat ik alleen maar uit dat podium en dat applaus dat geluk haal. Ik ben blij als er dingen zijn, dingen in je omgeving, maar ook dingen in jezelf. Een soort van rust, een soort van uh, goed gevoel over jezelf. En dat moet je soms zoeken. Dat is, komt soms niet uh, zomaar. Als dat er is, dan kan je op een paar moment ook... heel blij zijn met, met, met rust. En niet meer op een podium staan. Maar zolang ik die drive heb... zolang er mensen blijven komen en zolang ik wat te vertellen heb... wil ik op het podium staan. En wil ik uh, bij wijze van spreken een microfoon voor me hebben... plaatjes draaien en andere dingen doen. En ze nu en dan uh, een vorm op tv vinden... die. Bij mij past en, en, en waar ik iets kan uh, doen. Dus ja, ik heb daar zoveel lol in. Dus daar, uh, wat, mee, uh... wat, wat brengt 2014 dan? Wat, wat gaan we allemaal meemaken van, de uh, van Voor mij ben ik 2014. De, de, wat ik nu doe, de topvorm. En, en uh, dan uh, ondertussen nadenken over een oude jaar. En vanaf vertel een oude jaar spelen. Dat vind ik een belangrijk ding. En, uh, en dan wil ik weer weer echt iets neerzetten. Uh, en daar weer een vorm in vinden en een toon in vinden. Die ik misschien die afgelopen 25 jaar nog niet had. Dat zou, uh, dat zou mooi zijn. Um, en, en ook dat andere eigenlijk, um, uh, hoe zou ik het zeggen... waar ik het net over had, in mezelf een soort van rust en geluk vinden... wat echt in jezelf zit. Uh, niet veroorzaakt door uh, publiek, applaus, waardering... Uh, kijken, luisteren, cijfers, uh, geld en uh, succes. Ook niet veroorzaakt door de mensen om je heen... die laten merken dat ze van je houden. Maar in jezelf voelen van... Uh, eigenlijk ben ik best wel oké... Okay en um, um, uh, mag ik in die zin uh, blij met mezelf zijn en tevreden met mezelf zijn? Is dat er nog niet dan? Dat is er soms wel, maar um, wordt bij mij, ook door wat ik doe... en weet ik voor mijn leven is gelopen... wordt uh, meer veroorzaakt door uh, hoe noem je dat, uh, invloeden van buitenaf... dan dat het in mezelf zit. Lopen is een raar ding, want dat doe ik zelf... Dat, Presteer ik zelf, dat maakt mij gelukkig, geeft me een goed gevoel. Dus dat, dat, dat, dat zit al in de goede richting. Maar, maar intrinsiek ben je dus eigenlijk geen gelukkig mens? Uh, intrinsiek ben ik uh, uh, onderweg om een gelukkiger mens te worden. Dat is een antwoord. Nou ja, en de, nou, de, de weg kan lang zijn. Ja, maar die weg is ook uh, spannend en ook goed. En uh, er is niks mis met uh, blij worden van, uh, dat iemand van je houdt... of dat je applaus krijgt of dat je succes hebt al die dingen. helemaal niks mis mee. Alleen, het, uh, uh, dat kan allemaal je wil, wegvallen. Je wil het ook zonder kunnen. En uiteindelijk zit het in jezelf. En misschien waar we het over hadden op het moment dat het echt tegen zit in het leven... op wat voor manier dan ook... Uiteindelijk, wat ook in de prachtigste teksten terugkomt. Uh, weet je wel, wat is het? Je leeft met z'n allen in je die alone, te zeggen. Uh, maar er zijn momenten dat je het puur met jezelf moet doen. Maar gaat het je lukken? Ga je het vinden? Ja. En ja omdat, uh, omdat ik dat wil, omdat ik daarmee bezig ben... en omdat ik het heel belangrijk vind om los van al die dingen die je, die je nou ja, in ons geval krijgt... omdat we enig talent hebben en op de juiste plek terecht zijn gekomen... Um, en wat allemaal heerlijk is, um, dat het uiteindelijk wat in jezelf zit... dat is van jezelf en dat kan ook niemand afpakken. Dus als je daar, ik noem het soms rust, soms geluk... ik weet niet, misschien is er nog een ander woord voor... als je het daar vindt, dan is het er altijd... Ook als het op wat voor manier dan ook uh, je leven anders loopt. En, uh, en dat, is een, dat is een belangrijk ding. En als je zegt, ben je daar vijftig voor geworden? Nou ja, weet je wel, ik heb nog uh, uh, voldoende tijd... en dan kan ik er toch nog een jaar of veertig van genieten. Maar je gaat het dit jaar vinden? Ja. Hoe weet je dat? Omdat het zo'n belangrijk ding is en ik daar zo mee bezig ben, dat dat moet gebeuren. En ik kan me behoorlijk, um, in die zin heb ik al discipline en weet ik wat. Ik kan mij daar zetten en ik kan zorgen dat er in die zin dingen veranderen en dat ik dat vind. En nogmaals, het is geen ding wat je weet en wat, wat er gebeurt, is ook geen wonder. Het is niet uh, Jezus die je tegenkomt of die loofschoenen. Uh, maar het is op een andere manier, uh, ja, wat ik zeg, blijer uh, zijn uh, met jezelf en dat geluk vinden. Als je het hebt gevonden, kom het me dan alsjeblieft vertellen. Ik kom het vertellen. Dan kom Echt. Ik, uh, zit je, jij Zit gewoon hier vast, altijd. Ik zit hier altijd. Kom ik er uh, gewoon op zaterdagavond kom ik hier. Uh... Dolfjansen, dank je wel voor dit uh, mooie gesprek en dank je wel ook voor uh, de voorstelling. Topvorm. Uh, ik kan alleen maar zeggen tegen iedereen: allen erheen. Het is een heerlijke avond. Dankjewel.